En de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het! is love. Break. What time is love? is love Must <laughs> be.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 Sipping a whisky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 They got you. What you saying, huh? She's winning you, but I know she's a loser. How did you know? Me and a crew used to do her.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 number say the number counter that number stopped Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie... schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom worden op allerlei gebieden maatregelen genomen. Zo doen de inlichtingendiensten gericht onderzoek... Het kabinet noemt drie voorbeelden. De Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen... het doorgeven van namen van Nederlandse Gulen-sympathisanten aan de Turkse overheid... en de intimidatie van Eritreërs. Ook de onderzichtige geldstromen vanuit Arabische landen... naar religieuze instellingen in Nederland worden onderzocht. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering die ze van corruptie beschuldigen. Het land verkeert in een politieke crisis sinds de moord op een journalist die onderzoek deed naar de banden tussen de Slovaakse regering en de Italiaanse maffia. Onder druk van massale protesten stapte premier Fico op. Hij droeg de macht over aan vicepremier Pellegrini, een partijgenoot. En Voor de betogers is dat onvoldoende, zij eisen nieuwe verkiezingen. Een Duitse politieagent heeft een boete gekregen omdat hij een vrouwelijke collega geen hand wilde geven. De agent, die moslim is, weigerde om religieuze redenen haar hand te schudden toen ze hem wilde feliciteren met zijn promotie. Het gebeurde vorig jaar in Montabaur, vlakbij Koblenz. De Duitse politie ontslaat de agent niet omdat hij heeft beloofd om vrouwen voortaan wel een hand te geven. Moslimorganisaties reageren geschokt op een campagnespotje van de PVV, waarin wordt gezegd dat de islam gelijk is aan terreur, homohaat en onrecht. Het filmpje eindigt met, islam is dodelijk, waarbij bloed omlaag druipt. Een Haagse moslimpartij heeft al aangifte tegen de PVV gedaan en een andere Haagse moslimpartij gaat dat nog doen. Ze beschuldigen de PVV van haatzaaien en aanzetten tot geweld. Het contactorgaan moslims en overheid zegt sprakeloos te zijn door het filmpje en beraadt zich nog op stappen.